Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Ho, ho. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Eindhoven zijn zes mensen gearresteerd... in verband met de intocht van Sinterklaas in november. Supporters van PSV en andere betogers... zochten toen de confrontatie met actievoerders van kick-out Zwarte Piet. Er werd gegooid met blikjes bier en eieren... en er werd een agent geschopt. Op de dag zelf pakte de politie al zes mensen op. Met behulp van beelden van bewakingscamera's... zijn dus nog eens zes mensen opgepakt. Allemaal mannen uit Eindhoven. Het Openbaar Ministerie sluit meer aanhoudingen niet uit... Net als president Tusk van de Europese Raad sluit ook commissievoorzitter Juncker uit dat de onderhandelingen over de brexit worden heropend. Juncker zei in Straatsburg dat er alleen ruimte is voor opheldering over bepaalde punten. De Britse premier May maakt een ronde langs Europese hoofdsteden om te kijken of er nog iets aan het brexitakkoord kan worden veranderd. Ze is nu bij premier Rutte in Den Haag, daarna gaat ze naar bondskanselier Merkel in Berlijn. Marga Minko krijgt de PC-Hoofdprijs. Haar debuut, Het Bittere Kruid uit 1957, wordt beschouwd als een klassieker. Volgens de jury is haar oeuvre klein en bescheiden... maar blijft hij met iedere generatie winnen aan zeggingskracht. Marga Minko is nu 98. Vanwege haar hoge leeftijd krijgt ze de PC-Hoofdprijs volgende maand thuis uitgereikt. In Bodegraven zijn twee mannen aangehouden in verband met hanengevechten. Bij een inval nam de politie 40 hanen in beslag. De dieren werden waarschijnlijk getraind voor gevechten in Frankrijk, meldt Omroep West. In Nederland zijn hanengevechten verboden. Gletsjers op Antarctica smelten sneller dan gedacht. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vastgesteld... dat ook gletsjers aan de oostkant van Antarctica nu meer ijs verliezen dan er aangroeit. Dat de veel grotere gletsjers aan de westkant van de Zuidpool smelten, dat was al bekend. Het weer, plaatselijk nog een bui. Op de meeste plaatsen is het droog, tot een graad of 7. De komende dagen droog en kouder. Vrijdag komt de temperatuur mogelijk niet boven de 2 graden uit. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A8 naar Amsterdam, bij Zaanstad-Zuid 3 kilometer en 10 minuten extra. En op de A10-Noord richting de A10-Zuid staat bij Amsterdam-Noord 4 kilometer door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht, ook hier 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Yeah.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 in het rapport. Nou, nou, wat zijn dan de gevolgen in het rapport? Want dat is dan heel belangrijk. Ja, dat, uh, dat, we hebben natuurlijk uitgebreid daarover gesproken... raadsvergaderingen gehad. Er is al veel over, uh, over geschreven en gezegd. Maar het rapport toont dus aan... dat, dat de verschillende malen... op verschillende fronten... toch wel ernstige feiten in, ja, gewoon, uh, gebleken zijn...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 Goed. Maar we, kijk, dus dan gaan we even naar een ander puntje. Want dan blijven we ons. Ja, ja nee, maar ik, een, ik probeer een beetje naar die kern te komen. Van als, je waar, je hier dan... als je hier aangesteld wordt, je een, uh, moet je een eed afleggen. Hè? En dat doe je naar eer in geweten. Ja. Doe je je taak. Je krijgt daar een boekje met de gedragscode. Een, een, een boekje van tien pagina's. Nou, daar staat, daar staat echt geen, geen juridische taal of moeilijke taal in hoor. Er zit je alles. Russies. Geen ruzies, geen. Uh, geen uh,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 Dus het is niet al te veel hoop. openbaar. Ja. Zijn die openbaar? Ja, ja, ja. Ja. Kun je, dus je gewoon direct... volgen? Kan gewoon op, je, op je iPad kan je gewoon lekker op de bank uh, tv kijken in raadsvergaderingen. Maar je mag ook fysiek o, aanwezig zijn ja, daar. Zeker? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, maar ik, ik wil dat nog nogal even gezegd ja. uh, hebben. Dat, ja. Als er mensen zijn die uh, zich uh, daar. Uh, maar voor ik zou zeggen: zijn. blijf lekker thuis, kijk lekker op de iPad <laughs> en, uh, en, en ja, pak eruit wat je interessant vindt. Ja. En anders ja. wordt het misschien ja. een te, te ja. lang en te saai verhaal. Ja. Soms ja. zitten we daar tot twaalf uur, half één en denk je van nou... Hè? Nou, ik denk dat dit wel een hele levendige discussie uh, ja, zou nou, kunnen ja, dus, worden. Dus... Maar als je hem niet wil, ja. dan ga je hem niet aan, hè? Nou, maar... Jij bent bang dat men gaat duiken? Ja, ze zijn al aan het duiken. Nou, ik, maar aan het duiken. er zijn twee dingen, denk ik, belangrijk. We kunnen natuurlijk terugkijken op de conclusies... Oké, okay, dat, dat rapport, dat is de Waterdorenplein, dat heeft niet zoveel invloed gehad. Er zijn een aantal dingen niet goed gegaan. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind is... Hoe gaan we dat voor de toekomst ja. voorkomen?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 het komt niet, allemaal niet goed. Niet geen ingewikkelde. Nee hoor, daar ben ik niet bang voor. Nee, en dan, dan, dan, dan, natuurlijk wel weer een feestelijke opening. Hè, want daar houden we in Zandvoort. Oh, dan, zand, dan moeten we, we daar nog eens even over en nadenken. En ja, <laughs> we de houden we, een ja, van een wijntje en van gezellig en Oh ja ja, ja, ja, ja. Nou, wie ja. weet. Ik zal het zo verleggen met jullie en Jante. Hartstikke ja, ja. goed. Nou, wij gaan het VVV succes wensen in het Zandvoort Museum. Wij Dank wel. Al even de definitieve datum dat ja, dat Ja, uh, zeker, gebeuren. zeker. Dat zal niet de januari zijn, maar begin januari laten we daar houden. Misschien dat je dan nog even terugkomt om daar nog even een. Exactje en hopelijk kan vertellen. ik dan ook vertellen waar we met onze backoffers naartoe gaan. Precies. Dank je wel voor je dank komst. Je. Geen dank. Uh, wij gaan uh, naar uh, de de sing, de sing. sing. <lacht> Mr. Snowman. Snowman, snowman, laat hem maar komen. Ik ja. vind het goed. Dag Peter, wat fijn dat je er bent. Goedemorgen. Peter zit hier bij ons. Claudia Pietersen zit bij ons. Goedemorgen Claudia. Nieuw bestuurslid oh. van de Nieuw OVZ. Nieuw bestuurslid, ja. Dit is de eerste zijn we heel keer blij mee. Dat je uh, erbij mm. bent uh, bij deze. Wij gaan uh, de eerste trekking van de decemberlotenactie uh, doen. Ja. En uh, ik, ik zeg weer een lijstje. En uh, iedereen is uh, spannend benieuwd of dat zijn naam voorbij komt. Ik zeg shoot. Dat uh, gaan we doen.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 Oh, zo. Het gaat helemaal goed komen. Uh, cadeaubon van 10 euro van Van Vessen. Voor G.E. Brune. Uh, verjaardagskalender met foto's van Oud Zandvoort. Uh, van het Zandvoort Museum. Gewonnen door F. Jansen. Waardebon van 12,50 uh, van de viskraam Ari Guit.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 Cadeaubon van 15 euro. Uh, van Vlug Fashion. Die is gewonnen door Maartje Ceders. Een zak oliebollen of appelflappen van de oliebollenkraam van Harry. Die is gewonnen door M. van der Meulen Heik. Staat er op. Een tasty cornerschotel. Beschikbaar gesteld door de Tasty Corner in Noord. Gewonnen door Daphne Kostermans. Waardebon van 20 euro. Van Frituur Danfer gewonnen door Thee Koekenbier. cadeaubon Albert Heijn. Er staat geen bedrag bij. Dus nou, misschien kunt u het zelf invullen. Ja, uh, zo, meneer of mevrouw Bosman. Gratis kerstdokomen.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 Goed, dankjewel voor je komst. Bedankt voor de tijd. En uh, bij, uh, tot volgende week. Gaan we gaan nog even. We, ja. gaan we nog een muziekje doen? Nee, we gaan gewoon. Oh, die meneer die heeft een muziekje meegebracht. Heel ja, goed. zeker. Dat is Mark Endhoven, die komt nu vertellen. Okay. Dankjewel.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 Start to notice the crying of the weeping shores. Oh.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 drankje drinken. Ja. Zoals dat altijd is hoor, bij Theo en, uh, en consorten. Ja, er is, altijd, is gezelligheid. altijd een feestje ja, daar. Nou ja, dat is ook de bedoeling. Uh, uh, is te te ja. Tickets kunnen gekocht worden bij Kaashuis Tromp. Bij Theater de Krocht. Uh, de meeste mensen weten wel wanneer ze daar terecht kunnen. En ze kunnen het uh, vinden op www.markenthoven.nl uh,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 nog twee minuten en dan kappen we. Hè. Ja, we gaan, nou, dan hebben we nog een ander ding wat heel belangrijk is. Dat is de regenboogborrel. Oh, ja, de 27 e 27 december bij uh, XL, Café XL. Rosé aan Zee. Rosé aan Zee. Van half zes tot uh, half acht.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 we bedanken Hotel Hoogland nog voor de gastvrijheid. De koffie, de thee en allerlei... En de koekjes. En de koekjes, want die waren weer heerlijk vandaag. Nou, We gaan eruit met een beetje muziek, denk ik. Ik wens iedereen een fantastisch weekend. Graag tot de volgende keer. Heb, heb het fijn. ZFM, dan u jullie allemaal fijne dagen.